En een voorspoedige start. met het NOS journaal. De geheime dienst AIVD heeft jarenlang gesprekken afgeluisterd tussen klanten en advocaten van het kantoor Brakendoliveira. Dat kantoor staat onder andere jihadverdachten bij. Het advocatenkantoor vindt dat de regels snel moeten worden aangepast, omdat burgers in vertrouwen met hun advocaat moeten kunnen spreken. Het Openbaar Ministerie vervolgt PVV-leider Wilders voor zijn minder Marokkanen-uitspraken in maart. Volgens het OM heeft Wilders aangezet tot discriminatie en haat en heeft hij een groep mensen beledigd op grond van ras. Wilders noemt de vervolging onbegrijpelijk. Wanneer hij voor de rechter moet komen is nog niet bekend. Er zit voortgang in de besprekingen over een oplossing van de zorgcrisis, zegt minister Schippers na een gesprek op het ministerie van Algemene Zaken. Ook nu wordt er overlegd. Kort voor 12 uur gingen PvdA-leider Samsom en minister Ascher weer naar het torentje van premier Rutte. En Ascher heeft ook weer gepraat met PvdA-senator Duivenstein. Hij is een van de drie PvdA-senatoren die tegen de zorgwet van Schippers hebben gestemd. President Poetin vindt dat de Oekraïne een politieke eenheid moet blijven... en dat het conflict via onderhandelingen moet worden opgelost. Poetin zei dat op zijn jaarlijkse lange persconferentie. Hij zei ook dat de Russische economie last heeft van externe factoren... maar dat er binnen twee jaar weer groei moet zijn. Het onderhoud aan het spoor moet beter, dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Onderhoud moet gericht zijn op zorgen dat het spoor veilig is... en niet alleen op het oplossen van problemen... De raad zegt dat na aanleiding van een treinongeluk in Hilversum begin dit jaar... dat werd veroorzaakt door een kapotte wissel. Volgens de onderzoeksraad wist ProRail niet van de slijtage. Het weer bewolkt en motregen. Af en toe is het droog en het is 11 tot 14 graden. Morgen eerst regen, later zon en opnieuw zacht. Zaterdag stevige buien met aan de wadden kans op storm. Dit was het NLK. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnanswaan bij de ANWB.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 Nu zo bijzonder. Niets, helemaal niets. Het is een volstrekt waardeloos eiland. Je moet je daar zelf zien te vermaken. En nu is mijn hobby naaktfotografie. Ik mag ontzettend graag in mijn blote konst ons ondergangen fotograferen. Oh, liefhebberij, dat geef allemaal niet. Maar er was het daar veel te koud voor, zoals u wel op de dia zag. Ik zie ons nog zitten op het balkon van ons hotel op Noen -no -no -no -no -no. Windkracht 9. Nou, ik, ik verveel me kapot met het weer. Ja, zei mijn vrouw. Het kan blijkbaar toch nog knap fris zijn op zo'n Caribisch eiland. Terwijl ik toekeek hoe het ijsklontje in mijn pina colada langzaam aangroeide. <tied> ik ben benieuwd of hier nog een beetje vertierd is. Het eiland noen, noen, noen hoort bij de Antillen. Het staat bekend als ongeschikt vakantieoord. De enige attractie van belang is een nationaal museum... waar u enkele unieke... ...waar u enkele unieke kouasjes kunt bewonderen. O, oh, hier staat het wel, kouasjes. Kouasje is een Antilliaanse schilderstechniek... ...waarbij men gebruik maakt van een kouasje. Nou, lekker er wat? Wij verveelden ons verder. Ik zet een cassettebandje op van Rob Eis. IJs... Ik maakte dat ik wegkwam. Ik liep ons hotel uit. Wie kwam ik daar tegen? Rob de Nijs. Dat is wel stom. Ik heb niks speciaals met Rob de Nijs. Maar wanneer je hem onverwacht op vakantie tegenkomt, dat is heel typisch. Je gaat blozen, je gaat stotteren, je gaat zweten, je stelt je aan. Je flapte de stomste dingen uit. Achteraf schaam je kapot. Ik zei, oh Rob de Nijs. Ik kom wel door de grond achteraf. Ik schaamde me door tegenover die man. Maar van de andere kant vind ik... Ik vind Rob de Nijs... Ik weet niet wat u ervan vindt, maar... Uh, <lacht> ik vind Rob de Nijs... Hij heeft een leuke kop. Hij heeft een goede stem. Heerlijk is eerlijk. Voor zijn figuur heeft hij ook een leuke leeftijd. <lacht> uh, hij doet in zijn privéleven af en toe dingen waarvan ik zeg... Ja, dat hoeft niet, Nee, een rare af en toe. Want ik las laatst de privé... Bij de kapper, hoor. Als we naar de kapper gaan, neem ik altijd de privé mee van huis. Allee. Ik heb een jaar ouder, man. Dus ik met mijn eigen privé naar de kapper en ik las daar. Dronken achter de stuur was strenger gestraft. Belasting wordt wat moeilijker gemaakt. Valsheid in geschriften was strenger gecontroleerd. Hoerenlopers worden geregistreerd. Om kort te gaan, ze moesten de artiesten weer eens dus hebben. <lacht> maar altijd zijn wij aan de beurt, hoor. Verdomd als het niet waar is, altijd zijn wij aan de beurt. Volgens mij is het een klein clubje dat het verpest voor de rest. Ja, rap de neus erop. Heervolle muziek voor tijdens het kerstdiner. Mooie achtergrond muziek. Nou, ja, prachtige muziek. Ja, het heet ook niet van iets, dream music. Prachtig. Ja, thuis lekker aan je, aan je diner zitten en deze muziek op de achtergrond. Oh. zo mooi dit. Pst. Nou, laat maar weer ophouden. <lacht> Zie je naar nou de lachen? Om jou wat je allemaal ja. zegt. Ja, prachtig. Nou maar weer ophouden. Er is toch een prachtige muziek, dit. Ja, fantastisch. Wie heeft het gespeeld? Ik. Ik Was er al bang voor? <lacht> ja. Dream Music heet het. Het is voor mezelf. En uh, u kunt het Mooi. op Spotify vinden. Dus als u denkt van nou ik vind het wel leuk. Omdat de uh, mooie sfeervolle muziek. Uh, dan uh, moet u gewoon even op Spotify. En zo kijken. Volgens mij heb ik ook muziek meegenomen. Dream, Dream Music. Mooi hoor. Het. Mooi. En um, Ja. Uh, oh that is Take That. Come into you. Cry the sadness in your eyes. And I can find a face. Ja, ze zijn allemaal met z'n drieën. Broken, cold, no en dat doet jij these days. van Take Dead. We hadden vanmorgen nog iemand zeggen. Elk jaar gaat er weer een weg. Hè? Robbie Williams heeft een sabbatical wat Take That betreft. En Jason is er ook al uitgestapt. Dus er zijn er nog drie over. Wordt bijna Took Dead. <laughs> maar goed, ze hebben toch weer een nieuwe, nieuwe single gemaakt. En dat liedje dat heet uh, These Days. Ja, twee, dat dus. En, euh, nou ja, we gaan eens even kijken of er nog wat te doen is. ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort.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 Aan de telefoon hebben we deze week voor een weer een mooie vrijwilligersvacature. Iemand die uh, werk aanbiedt dichtbij het strand. Ja, toch? Wie heb ik aan de telefoon? Uh, je, spree je spreekt met uh, Hans Landberger van het Jongeren. Hallo, goedemiddag Hans. Goedemiddag. Fijn dat je ons even komt informeren. Want jullie hebben een mooie vacature, heb ik gehoord. Wij hebben, wij hebben, een, wij hebben eigenlijk ieder jaar wel een, een vacature. Want uh, ja. Ja, wij, uh, wij hebben het Juttersmuseum aan de Strandweg uh, nummer 2. Ja. In de gebouwde Rotonde. Ja. En daar hebben we ons museum sinds uh, 2000 uh, gevestigd. En het wordt draaiende gehouden door op dit moment 14 vrijwilligers. En dat is inclusief het bestuur. Want we zijn een stichting. ja. En nu zijn jullie op zoek naar nieuwe uh, collega's. Er, zoals ieder jaar gaat er wel één weg. Ja. Uh, en komt er, uh, spontaan komt er dan één terug. Maar dit jaar ja. zijn er twee weggegaan. Waarvan recent eentje. We hebben wel ja. weer een, uh, een vrijwilligster. Die heeft zich uh, spontaan uh, aangemeld. En die draait al met ons mee. Dat Hier, is fijn. Ongeveer een maandje of drie, uh, drie is ze nu bezig. Dus ja. is een beetje... In opleiding. Maar we zijn dus op zoek naar versterking. Want we willen altijd graag op 15 man zitten. Of ja. man en vrouw zitten. Dus het gaat om dus één, één nieuwe collega. Het... Wat, wat zegt u? Dus het gaat om één nieuwe collega. Het gaat om één nieuwe collega. Maar als er uh, als ze zich twee nu melden, vinden wij het ook prima. Dan Mooi. hebben we 16. En dan ja. maakt het uh, in het uh, rouleringssysteem, in het schema wat we hebben, openingstijdenschema, maakt het voor de uh, maakt het wat lichter. Ja, oké, okay, nou, nou weten we dus uh, de locatie. Uh, ja. We weten waar het om draait, om het museum. Maar wat, wat gaan de werkzaamheden voor de nieuwe collega inhouden? Nou, we zijn dus uh, no normaal door de week... zijn wij op woensdagmiddag van uh, half twee tot vier uur open. En uh, zaterdag en zondag zijn wij van twaalf tot vier open. Ja. En dat gaat, het he gaat 52 uur. Weken in het jaar gaat dat door. Dus bijvoorbeeld uh, Tweede Kerstdag, dat is nu extra, dan zijn we open. Ja. Uh, Nieuwjaarsdag zijn we gewoon open. Uh, de vakanties, uh, de schoolvakanties uh, in Nederland, die, uh, dan zijn we alle middagen open van, uh, van uh, 1 tot 4. Ja. En uh, in de weekenden wordt dat van 12 tot 4. Maar wat is dan de bedoeling voor de nieuwe wat collega? De Moet de hij daar is. echt alle, al die dagen zijn? Of ga je bij Tourbeurt? We hebben een schema, we zijn ja. met 14. Ja. Dus ieder, ieder, iedereen komt uh, onze beurt. Draait hij dus uh, alleen of uh, met z'n tweeën? Als het heel erg als we aanvoelen, het wordt druk. dan zijn er altijd twee vrijwilligers aanwezig. En die ontvangen de, de bezoekers. Ja. Uh, en uh, die beantwoorden vragen. Ja. Uh, er worden ontzettend veel vragen gesteld. En het kan van alles zijn wat te maken heeft met Jutte. Dat ja. gaat over de zee, het strand. Oh, dus je uh, moet ook nog heel wat leren. Uh, nou, uh, uh, ja, maar dat is natuurlijk een, een kwestie van. Uh, in het begin leren en uh, op een gegeven moment heb je verhaal. Ja. Zo hebben wij, een, uh, zo hebben wij twee, twee vrijwilligers, die zijn echt expert op het gebied van, van schelpen en van zand. Ja. Want er zijn dus die kunnen mensen. daar heel veel over vertellen. En, en de rest weten er we natuurlijk ook van. En, uh, hebben wij In het Youth Museum zijn wij uh, er komen heel veel uh, scholen ja. die komen op excursie. Er zijn kinderpartijtjes. Er zijn volwassenen die komen dus op excursie en iedereen die heeft... krijgt dan zo zijn eigen verhaal te horen. Maar dat is natuurlijk... Kijk, als je begint bij het Juttersmuseum... dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je niet meteen weet hoe dat, hoe dat gaat. Nee, dat zou ook vertellen. wel heel gek zijn. Het is een kwestie zijn. van, ja. van uh, lopen en ja. leren. Ja. Ja. ja. Nou, dus kortom... Het is behoorlijk druk... We zitten nu alweer tegen de 24.000 bezoekers dit jaar. Zo, de Juzek. Dus, dus je hoeft je niet, niet te, vervelen. te vervelen. Nou, nee. <gifflen> geweldig. Dus kortom, samengevat... één uh, of twee nieuwe collega's worden er gezocht voor het Museum. En uh, u kunt dan uh, mensen begeleiden die met een groepje komen... of kinderen met verjaardagspartijtjes of schooltjes. Ja. En uh, oh, het informeren ja, over, over, en het begeleiden oh, van mensen... Wat zegt u? Ik zeg en... Middelbare scholen die komen. Oké, okay, dus het gaat om de informatie en de begeleiding. Precies. Juist. Nou, ik uh, ga deze mooie vrijwilligersvacature ook op onze website zetten. Van uh, Facebookpagina www.facebook.com uh, slash Zandvoort Lunch. Daar kunt u hem allemaal even nalezen. En natuurlijk ook op vip-zandvoort.nl. Daar kunt u ook deze advertentie nog even op uw gemak nalezen. Zeg Hans Zandbergen, hartelijk bedankt voor deze ja. mooie vacature. En heel veel succes het komende jaar met heel veel gezellige bezoekers. En vrijwilligers natuurlijk. En vrijwilligers, uiteraard. Oké. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay. okay, uh, succes ja. met jullie programma. Dank en... je wel. Dank Tot je wel. Ziens. Tot ziens en dag. fijne dagen. Jo, dag. Afgelopen heb ik nu ook alleen cadeautjes moeten kopen, maar ik mis je wel. Ik mis een hoop gezelligheid. Jij zat in de knel, en ik had het moeten weten.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 Samen heen, waar een wiel was maar wegen. Je koos je eigen weg. Je kwam iemand anders tegen. Je liep mijn weg. De 3J's. En dat nummer dat heet uh, December. Komt van hun CD een Acoustic Christmas. Mooi liedje wel. Goed. Nou, we gaan het tempo weer even opschroeven. Want je uh, een, beetje, uh, een beetje, ik denk dat uh, we inslapen hier. Hè? Dus. Lezen uh, we nog even. Tot het nieuws van half 2. Het regio nieuws van half 2. Yo! Uh, woe! We willen een nieuwe auto. Maar de prijs is niet goed. Right.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 Loading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 Don't sound too good <laughs> I hate that joke. Hé, hey, maak jij dat uit? Too cold. Kom zeg. je wou wel een liedje komen zingen, maar je gaat niet zeggen get out of here, hè. Pikken we niet, hoor. Johnny Guitar Watson. Watson. Dat um, heet A Real Mother For You. you. Ah. Yeah. Yeah. Zo, en het is uh, nog steeds donderdag. Het is 18 december, de dag waarop het Glazenhuis in Haarlem gaat beginnen. Vanavond gebeurt dat. En. Uh, ik weet niet precies hoe laat dat. Oh ja, dat zouden we nog uitzoeken. laat het ook weer precies. Uh... Kwart voor negen. Oh, oh Zandvoort en de regio. Nou, oké. Okay, vertel dan maar dat regio. Nu is Dolly. Ja, ja, ja. Ga ik doen. Ja, doe maar. Kijk, ik weet tenminste hoe laat ze beginnen. Ja, jij wel? Ja, ik wel. Op 18 december beginnen ze. En vanavond. Om kwart voor negen worden de dj's opgesloten in het glazen huis. En, uh, nou ja, hoewel dat dan pas vanavond is... Uh, zijn er al echte serious request-fans al aanwezig op de Grote Markt... om een mooi plekje te zoeken. En er zijn een paar scholieren begonnen... met de verkoop van uh, warme chocolademelk en brownies. En er is ook een meisje die verkoopt selfies voor een euro. En uh, alle opbrengst van... Uh, van wat ze daar vandaag ophalen, dat gaat natuurlijk naar... het goede doel van Serious Request 2014. Ja. Ja, ja. Goed, en wat is er nog meer allemaal in de buurt te doen geweest? Uh, eergisteren, dat uh, is dan even niet zo heel actueel... maar goed, er is verder niet veel gebeurd nog, gelukkig. Op uh, dinsdagavond hield de politie een snelheidscontrole... op de Amsterdamse weg in Velse Zuid. Tussen half acht en tien uur passeerden 352 voertuigen de controleplaats... waar een maximum snelheid geldt van 80 km per uur. In totaal reden 50 bestuurders te snel. Dus het overtredingspercentage ligt al gauw op 14 procent. Dat is best hoog. Hoogstgemeten snelheid was 107 km per uur. Hebben die mensen geld te veel of zo? Nou, blijkbaar. Ik vind het zo zonde van het geld... Oh, dat is een beste bekeuring hoor. Als dus je maar 50 mag of je ja. mag daar 70, en je rijdt 107, Volgens nou, mij uh... wordt dan je, je rijbewijs ingevorderd, toch? Uh, ja, dat ja. He, ja, ja, ja, die ben je kwijt. Ja, ben, je die kwijt. ben je echt kwijt. Ja en je, nou, en moet je moet, denken. ja, en je moet waarschijnlijk een hele dure cursus volgen van zo'n duizend euro. Ja, ja, verplicht, ja, verplicht. Verplicht, ja. En buiten dat, uh, waar de politie ook attent op maakt, wat, dat het de snelheid gewoon het verschil kan maken tussen leven en dood. Ja. Want uh, voor automobilisten is de kans op overlijden bij een aanrijding met een met een snelheid van 80 km per uur bijvoorbeeld. Al twintig keer groter dan bij een snelheid van dertig kilometer per uur. Ja, maar je kan niet op de snelweg dertig kilometer per uur gaan rijden. Nee, maar goed, eventjes uh, <laughs> dat je je ongeveer kan voorstellen... Uh, hoe groot risico je eigenlijk loopt. Dan kunnen we allemaal beter zo'n 25 kilometer autootje kopen. Dat uh... is misschien, dus misschien ook we een goed idee. idee. Ja, ja, ja. Oh, waarom niet eigenlijk? Die dingen zijn, duur. Dingen allemaal, zijn zo duur. Ja, maar goed, dan worden ze wel goedkoop als iedereen het gaat kopen. Ja, dan, dat is waar. dan gaat het weer zakken in prijs. He, en het is allemaal ele elektrisch. Dus hoeven we geen benzine meer? Nou ah, ja. Nee, nee, die 25 kilometer dingen rijden niet, op, uh, rijden niet elektrisch hoor. Nee, is dat die ga, zo? Nee, die gaan, oh, die op, gaan de, ook op benzine. Die gaan op Brommer benzine. Oh, natuurlijk. Ja, ja. ja. Oké. Okay, nou, goed. Oké. Okay. Zal nou, ja. ik verder gaan? Ga maar door. Bravo, ja, wel ja. maar ja. Ja, het is goed. <laughs> De politie van de eenheid Noord-Holland uh, werkt nog steeds aan een verdere optimalisatie van de dienstverlening. passend bij de wijze waarop de burger met de politie in contact wil komen. Dat kan dus persoonlijk, persoonlijk telefonisch of via het internet. En de politie is steeds vaker in, aan het werk in de wijk... dankzij het gebruik van digitale middelen en moderne technologie. Ik, ik snap hem nog niet zo goed. Jij, Snap jij dat hoe dat zit? Ze zijn vaker aan het werk in de wijk... Dankzij nou, digitale doel... en moderne technologie. Dus oh ja, maar de dat... bedoeling is, de bedoeling ja. is dat, dat er dus een aantal politiebureaus, waar nu nog overal politiebureautjes zeggen dat die gewoon dicht gaan. Of dat daar, uh, ja, dat die dicht gaan en dat, ja, dat het politiebureau... Dat er een nevenvestiging komt dan, ja, hè? dat gaan in gemeentehuizen. Maar overigens, als ik aanvulling hierop, uh, ik weet al welke politiebureaus er in de regio open blijven. Ja, dat dus uh, Zandvoort. Uh, Zandvoort, Hoofddorp, Haarlem. Beverwijk en ja. Haarlem. Die blijven ja. open. En ja. de rest gaat dus gewoon dicht of verhuist naar een andere plaats. En in ieder geval ja. de politie wel bruikbaar is. Ja. En men wil dus gewoon dat, dat mensen meer contact zoeken via internet. Dus via die, digitale ja. technieken. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, is ook wat voor te zeggen inmiddels. Ja, toch? Goed, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, waar de politie ook bij betrokken is geweest, is geweest gisterenmiddag. Ja, Bart komt binnen. Oh, Hallo Bart. Ik zag iets voor het Heb je het mee. ook gehoord Bart? De politie heeft woensdagmiddag een hennepdrogerij opgerold. Hier ja. in Zandvoort. Ja. ja, was in een winkel aan de boulevard Benaar. Waarom doe je dat nou Bart? Ja, waarom, waarom ben je daar toch altijd mee bezig Bart? Ja. Met die narigheid. Ja. Je weet ook dat het ja. opgerold wordt? We waren nog bang dat je niet zou komen. Want er is één persoon aangehouden. Ja, ja. ja. ik dacht nou dat is Bart. <laughs> nou, he, de nou rare, gaan ze even serieus door met dat Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou, er is verder geen nieuws meer, joh. geloof ik. Alleen eventjes voor morgen dat het gemeentehuis om 12 uur dicht gaat. Ja. Dat de mensen daar rekening mee kunnen houden. Ja. He, moet je dit weekend op vakantie, je paspoort moet je nog ophalen. Moet je het echt voor 12 uur doen. Ja, anders kan het niet meer. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou, dat was het uh, nieuws wat mij betreft. Dan gaan oh. we even over naar het uh, weerbericht. Maar ja, hoeft eigenlijk, want het is toch geen weer. Weer of geen weer. Zomer. Of... Wanneer doen we het weer? Het Westkust weerbericht luidt nou als volgt. Ja, vandaag is het bewolkt. En er oh. kan soms wat... Hè? Oh? Had je dat nog niet gezien? Hé. Hey. Meen je dat nou? Ja. Dacht dat de zon schijnt. Oh, dat is een ja, lampje. Nee, dat Van was ik. <laughs> ja, ja. Zo'n straaltje. <laughs> nou, vandaag is het bewolkt... Oh. En kan er soms wat lichte regen of motregen vallen, maar de hoeveelheden vallen best mee. De zuidwestenwind neemt toe naar hard aan zee, zelfs windkracht 5 tot 7. Vanavond is het droog, maar bewolkt. Komende nacht krijgen we te maken met de passage van een koufront en gaat het buiig regenen. En de zuidwestenwind waait nog steeds met een windkracht van 5 tot 7. Morgen passeert er nog een koufront front en valt er in de ochtend wederom buien regen. In de middag zien we ook af en toe de zon, maar ook dan is een bui mogelijk. De stevige zuidwesten draait naar west tot noordwest en is hard aan zee. En de temperatuur daalt van ongeveer 11, 12 graden in de nacht en ochtend naar een graad of 8 in de middag. Tot zover het weerbericht. Dit was uh, Angel. Noem maar het heet The Wintersong. En dit was dan de kerstversie. De Christmas version. Om het zo maar te zeggen. Angel dus. Na het, uh, het chaotische nieuws. En zo. Maar ja, maak het allemaal uit joh. Het mag maar gezellig is En dat is het. Uh, Bart is er dus ook binnen, dames en heren. Helemaal gezellig. Dus dat betekent dat het programma uh, Matchbox uh, verzekerd is van uitzending. Dat is wel prettig natuurlijk. Als je dat uh, zeker weet. Hè, dat dat... Uh, dat dat verzekerd is. ook oh, wel wou zeggen, gebeurt er nog wat? Ah, dat is Nina! Nina! Ja, dat is goed. Oh, sorry. Het komt nog even. Nena. Dat is een hele flauwe grap, hè? Wat is het verschil tussen Nena en uh, Dolly Parton? Weet jij dat, Dolly? Wat is nee. het verschil tussen Nena en Dolly weet Parton? Weet ik niet, weet ik niet. 97 gloebeloon. George Harrison. Woo! Got my mind set on you. Cloud9 van George Harrison. Het is geen origineel Harrison-nummer, trouwens. Het is van. Uh, Rudy Clark heeft het geschreven. En het was een. Uh, uh, even kijken, moet ik moet even goed kijken. Uh, weet ik het niet meer. Het was een. Uh, een hit in 1962. Uh, uh, het was een hit in 1962 voor uh, James Ray. Ik heb die originele versie wel ergens. Ik zocht hem al, maar ik kon hem zo niet meer vinden. Dus Rudy Clark schreef het en het uh, was een hit in 62, dus alweer 52 jaar geleden, voor uh, James Ray. Maar George Harrison bracht het een prachtige coverversie uit op zijn album Cloud Nine. Zo is dat. Got my mind set on you, zo heette het. En dan luisteren we nu even naar Steve Gat on the drums. En zometeen Paul Simon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 I realized she probably was right There must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover You just slip out the back, Chad Make a new plan, Stan You don't need to be coy, Roy right. Just get yourself free Or you hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, Lee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 Sommigen maken er een grap van en zeggen dan: To love your liver. Oké, okay, Elvis Presley, tot besluit. Joehoe! Dit is nou eens een keer de echte versie, hè? Niet die bagger van Junkie XL, maar dit is gewoon de echte versie. A little less conversation. A little less conversation, a little more action. All this aggravation, ain't satisfaction in me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 A little less conversation. En ah, nou de echte versie. Niet die, uh, die bagger van Junkie XL Ik maar op toestanden erachter. Hier hoor je tenminste Elvis zoals hij hoort te zijn. Swingend, goed, lekker, gezellig. Elvis Presley. Oké, okay, a little less conversation dus. En uh, ja, het is alweer... Uh, het is alweer tijd. Het is alweer tijd jongens, het is alweer gebeurd. Hebben we het alweer gehad? Twee uur lang. Jammer hè? Ja. ja. Zullen we gewoon twee uur doorgaan? Laten we die Bart we lekker staan daar gewoon. Ja, ja, die staat er goed joh. Die staat er goed joh. <laughs> nou, gewoon twee uur door. <laughs> ah. Wat zeg je, Bart? De catering. Oh, jij doet de catering. Oh kijk aan. Ja. Ja, dan blijft we zeker zitten. Ja. Bij, da, dat is een toverwoord, een magisch woord voor u termijn. mij. Ja. Oeh. Ja. Nou, dit was CfM Lus voor deze donderdag, de 18 december. Vandaag de dag waarop vanavond om kwart over negen. Kwart voor negen het glazen huis gesloten wordt. Met uh, drie mensen erin. Ik heb Amnesty International al gebeld. Uh, die het dus. Uh, <lacht> Tegen alle mensenrechten mensenrecht pikken het niet. Nee. <laughs> nou. Maar goed, vanavond dus een kwart voor negen in Haarlem. Dus op de Grote Markt het huis En uh, wij gaan u groeten. Ik ben er morgen weer om 12 uur met CFM Lunch. En ook morgen om vijf uur natuurlijk met Zandvoort. Right. Met hele leuke gasten. Met hele leuke gasten morgen. Leuke muziek. Leuke muziek ook. Ja. Ja. dus zeker luisteren. Tussen luisteren en morgen. En zeker. Ja, we hebben leuke muziek. We hebben van we hebben, we hebben en een lekkere catering. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh Van Corrie. Nou, bedankt voor het luisteren. En ja. mm. tot morgen! oh en dag nog! Dag.